8 uur. Eva te jong met het NOS-journaal. Iran heeft de productie van verrijkt uranium de afgelopen vier maanden opgevoerd. Dat zegt het internationaal atoomagentschap... dat in een rapport ook zorgen uit over een onbekende hoeveelheid vermist uranium. Iran kan volgens het agentschap geen geloofwaardige verklaring geven voor die vermissing. Buitenlandse diplomaten zeggen dat het vermiste uranium... kan worden gebruikt bij experimenten met kernwapens. Woensdag vertrokken inspecteur van het atoomagentschap na twee dagen zonder resultaten uit Iran. Ze kregen geen toestemming voor een bezoek aan een militaire basis.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 Vandaag werd duidelijk dat Prins Frizo bij het lawineongeluk ernstige hersenschade heeft opgelopen en mogelijk niet meer bij bewustzijn komt. De Rotterdamse politiecommissaris die afgelopen jaarwisseling met drank op achter het stuur zat, wordt ontslagen als hij de komende twee jaar nog een keer in de fout gaat. Dat heeft burgemeester Abu Talib bekendgemaakt. Eerder kreeg de commissaris al een boete van 950 euro en een rijontzegging van drie maanden. Hij zegt dat hij onder invloed toch achter het stuur was gestapt omdat zijn vrouw was gevallen en hij haar naar huis wilde brengen. Het weer vanuit het noorden opklaringen. Het koelt vannacht af naar ongeveer 3 graden. Morgen vrij zonnig. Smiddag strapelwolken en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. AMB verkeersinformatie. Er staat een file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voor Delft Zuid, 3 kilometer. Daar staat een auto stil. De linkerrijstrook is dicht. In al die jaren dat ik bij Carglass werk, heb ik heel wat nieuwe dingen voorbij zien komen.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 De gast vanavond, Xander Den Uyl. Hij is vicevoorzitter van het pensioenfonds ABP. En voorzitter van de Partij van de Arbeid in Noord-Holland. En we gaan zo praten met u over twee dingen. De week van Job Cohen en over het korte op de pensioenen. Goedenavond om te beginnen. Goedenavond. En uh, u hoorde onze tune aan het begin. Ja. En wat hoorde u toen? Twee dingen. <laughs> en wat dacht u toen? Ja, de, de, Mijn vader was wel bekend daarom, he. Dat toch... Uh... Ja, dat, ja, dat, dat uh, droeg je altijd een beetje mee. Ja, Joop nou Ja, Joop ja. ja En heeft u zelf iets met die term, twee dingen? Nou, ik betrap mij er wel eens op dat ik dan zo bezig ben met een betoog... en dan zeg ik twee dingen en ja. die nee, even oppassen. En dan wordt u dan zeggen eens: hé, hey, net uw vader. Nee, dat zeggen mensen niet meer. Mensen die me kennen zeggen dat niet meer, Nee. nee. Want u bent daar helemaal niet zo heel erg blij om, hè? Als iedereen weer over die vader begint. Nee, daar ben ik inderdaad niet zo blij om. En dat, er is niets mis mee met mijn vader en mijn ouders en mijn afkomst. En tegelijkertijd uh, ja, heb ik toch altijd het gevoel gehad... het gaat uiteindelijk om wie ik ben en wat ik doe. En uh, ja, dat ben ik en niet mijn vader. Ja, nou, we gaan het allemaal horen zo, tot half negen. Maar er wordt ook uh, gevoetbald. En daar gaan we mee beginnen. Uh, Frank Wilaert, want de mannen van RKC en Vitesse... spelen tegen elkaar... En hoe, dat, hoe staat het ervoor inmiddels? Dat klopt, uh, Margreet. We zijn bijna vijf minuten bezig. Het is nog 0-0. Uh, en uh, RKC is... Uh... Uitstekend bezig. Eerst even kijken naar een schot van Boni. Maar het gaat hoog over de goal van Jeroen Zoet, de doelman van RKC heen. En uh, dus is het gevaar alweer heel vlot uh, geweken. RKC doet het bovenwachting goed. Staat twaalfde. Maar iedereen had toch aan het begin van het seizoen gedacht. Nou ja, als die 17e van de achttien worden, hebben ze het al eigenlijk wel uitstekend gedaan. En uh, RKC lijkt daar ruim boven te kunnen gaan eindigen. Maar dan zullen ze wel puntjes moeten blijven sprokkelen. Zoals ze dat vorige week deden bijvoorbeeld uit bij Feyenoord in de Kuip. Wat niet veel ploegen lukt om daar puntjes te pakken. Dat lukt de RKC wel een dik verdiende punt tegen de Rotterdammers. En vandaag uh... Tegen Vitesse dat in 2012 bepaald nog niet zo goed heeft gespeeld. Maar zich wel de best of de rest mag noemen. Je hebt een top 6 in Nederland. En daarachter heb je dan een hele grote groep. En Vitesse is lijstaanvoerder van die groep. Als nummer 7, zou je kunnen zeggen. Alleen in 2012 wil het nog niet zo vlotten met het puntjes verzamelen. Van Aanholt, de huurling van Chelsea, speelde een paar weken achter elkaar niet zo geweldig. Hij heeft zijn basisplekje in moeten leveren. En voorheen is teruggekomen vanuit Ghana naar de Afrika Cup. Anam en hij hij staat weer vandaag gewoon in de basis. En de linksbackpositie wordt weer gewoon ouderwets ingevuld door uh, Buttner. Die nu weer mee naar voren toe gaat. En misschien wel een kans kan helpen creëren voor Vitesse van Ginkel De bal gaat gewoon de breedte in bij de Arnhemmers. Die al uh, een lange aanval aan het uh, breien zijn. Daar staan de Arnhemmers ook wel onbekend. Alleen het probleem is vaak om het eindstation Boni te bereiken. En ze kijken of ze dat vandaag vaak genoeg gaat lukken. In Waalwijk tegen RKC. Waar het na zes minuten tussen RKC en Vitesse nog 0-0 is. Twee dingen. Ja. Deze week Job Cohen vertrok en 103 pensioenfondsen maakten bekend... dat ze waarschijnlijk volgend jaar gaan minder gaan uitkeren. Sander Den L. is van jongs af aan uh, betrokken geweest bij de Partij van Arbeid. Nu vicevoorzitter van het ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Maar we kennen u toch vooral als oud-vakbondsman bij Abvacabo FNV. Uh, om u even neer te zetten, even wat wapenfeiten van uw parijtje. Luister maar. Door de leeftijd van 65 naar 67... Dan is het met ons fantastische pensioenstelsel gedaan. Dit is een begin, maar wij gaan door met de strijd. Want het is een rechtvaardige strijd. Komt ernaar, samen zullen we winnen. Ik... Xander Den ouders bestuurslid van het ABP. Van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Er zijn problemen. Eén daarvan is dat we allemaal gelukkig wat ouder worden. Dat moet wel betaald worden uit de pensioenfondsen. De Noord-Hollandse Partij van de Arbeid heeft haar conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen vastgesteld. En daar staan opvallende namen op. Xander Den Uil. Inderdaad, die achternaam kennen we. Het is de zoon van. Xander Uil. Ja, meneer Den Uil, gefeliciteerd met uw kandidatuur. Dank u wel. Ja. Uiteindelijk bent u fractievoorzitter geworden van de Partij van Arbeid in, ja. in de Staten van Noord-Holland. Uh, ik zag uw gezicht toen we u hoorden vanaf de barricades schreeuwen, kon u hè? Ja, dat kan ik nog steeds als het nodig is. Ja. Het is gelukkig niet zo vaak nodig, maar soms is het wel nodig. En dan moet je ook er staan en vertellen waar het om gaat. Ik had het gevoel dat u het echt leuk vond om het weer terug te horen. Ja, de, de, wat ik zei was ook wel stevig. Maar um, nou ja, ik heb in de loop van de jaren als, als vakbondsbestuurder uh, ja, toch ook een aantal keren echt strijd moeten voeren. Mm -hmm. En daar hoort ook bij dat je mensen toespreekt... Ja. en probeert te inspireren en de, en de gemeenschappelijkheid van de strijd uh, benadrukt. Was het lekker om daar te staan eigenlijk? Ja, nou ja, het, het heeft natuurlijk wel iets heel spannends. Ja. Maar ja, je moet je goed realiseren. Um, je begint ergens aan en de uitkomst is altijd ongewis. En dat, dat heb ik me altijd wel goed gerealiseerd. En je kan wel een strijd aangaan, maar je wil ook winnen. En het is ook helemaal niet zo erg om een keer te verliezen. Dat hoort ook bij het leven, maar je wil toch eigenlijk niet. En Dus het, je staat het niet zomaar. Nee. U bent nu fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Noord-Holland, in de Staten. Uh, houdt u van de politiek? Ja. Waarom? Kijk, nou, ik ben fractievoorzitter geworden. Ik ben nog maar heel nieuw in de Staten. Ja. Uh, nou ja, Twee jaar kwam zo, uit. Zo, ja, ruim een jaar. Ja. En um, wat ik erg leuk vind, is... Kijk, de provincie gaat over dingen die uiteindelijk over mensen gaat, en de belangen van mensen... en met name de ruimtelijke ordening, het verkeer, het uh, openbaar vervoer... de natuur, dat mm -hmm. zijn de dingen waar het eigenlijk over gaat, de economie... Uh, vind ik belangrijk, um, moet goed gebeuren. Um, maar je moet uh, ja, in de politiek met elkaar tot iets komen. En dat heet het politieke spel, ja. en dat vind ik erg leuk. Ja, want dan hoor je natuurlijk nu, hè, als we denken aan Job Cohen... het politieke spel is moeilijk is ook helemaal niet zo heel erg leuk, volgens mij, voor een heleboel mensen. Wat vindt u daar dan wel leuk aan? Wat is er aan dat spel dat u denkt, ja, dat vind ik leuk. Daar ga ik met plezier naar mijn werk. Ja, nou, dat is toch het vinden van een gemeenschappelijke oplossing. Kijk, um, de Partij voor de Arbeid is uh, in Noord-Holland de ene grootste partij. Mm -hmm. Wij zitten ook in uh, het college uh, met twee goede gedeputeerden. Um, en ja, daar hoort ook bij dat je compromissen zoekt. Maar en... is het zo dat u dan zegt... Ja, wat ik er leuk aan vind, is dat daar iemand tegenover me zit... die wellicht van een andere partij is... en die ik met goede argumenten bijvoorbeeld kan overtuigen van mijn gelijk? Of wat is daar dan leuk aan dat spel? Nou ja, de, kijk, je vindt als partij wat. Mm -hmm. Maar uh, het is zoals in de rest van het leven... er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. En ik wil natuurlijk altijd graag gelijk krijgen. Ja, He, dat dat ja. hoorden we net ook. Ja. ja, dat zit er een beetje in. Ja? Het, hoort bij, het hoort bij mij. Ja. En het gaat toch ook uh, vinden van een, een, een compromis... Uh, een manier om wat je, waar je voor staat, maatschappelijk voor staat... om dat toch een vorm te geven. Ja, maar heel vaak dus, krijgt u natuurlijk niet uw zin. Nee, dat hoort natuurlijk niet. En wat bij is er dan leuk aan, als je die niet krijgt? Nou... Um, Nee, dat is natuurlijk ook niet leuk. En tegelijkertijd... Maar er is iets hogers, denk ik dan, of niet? Iets... Je, je, je doet het niet voor niets. Kijk, ik zit in de Staten van Noord-Holland... Ja. omdat ik denk dat ik een, een rol kan spelen voor de burgers van Noord-Holland. Daarom doe ik het. Ik, ik geloof ergens in. En, en, um, nou, en dat probeer je toch iedere keer weer... met de collega's in de fractie, met de gedeputeerden... met de andere statenleden tot ja, uh, keuzes te brengen. Hè. De politiek gaat altijd over het afwegen van belangen... het mm. maken van keuzes. Ja. En op zich vind ik dat leuk. Um, Job Cohen ja. van uw partij... Ja. die moest weg, tenminste. Die hij, heeft is besloten, die, ja, hij is Hij heeft besloten zelf om, om weg te gaan. Maar goed, na nou, heel veel kritiek kunnen we toch wel zeggen. Um, u weet hoe dat is, hè? want uh, in 2010 werd u niet herkozen. Natuurlijk een iets andere situatie, maar toch. U moest weg. Uh, u was secretaris van uh, Abfacabo FNV. Uh, destijds was uh, de voorzitter van die bond, Edith Snoei. Uh, we hebben haar gebeld. Zij was toen wel herkozen. Uh, en zij vertelt hoe dat wegstemmen van u in der tijd ging. Luister maar. Hij zat daar en de uitslag uh, schiette er boven uh, zijn hoofd. En hij zei... Oh, shit. En, en er kwamen gelijk fotografen op ons af. En toen zei hij... Edith, ik ga weg. En toen is hij weggegaan. En ik heb hem het weekend daarna gelijk gesproken. Het was het dinsweekend. Het was het weekend van zijn verjaardag. En toen had hij ons allemaal uitgenodigd. We zouden of feestvieren of niet, hè. En het werd... Ja, we hebben toch maar zijn verjaardag gevierd. En, en, en ja, het was dramatisch natuurlijk. Hij was heel erg verdrietig. Hij is ook heel verdrietig gebleven. Maar hij is niet kwaad geworden... Daar was ik altijd over verbaasd. Ik zou zo kwaad zijn geworden. Ik heb er altijd met, met ja, toch bewondering en verwondering naar gekeken. En waarom niet kwaad? Nou ja, kijk, um, Afverkabel FNV is een vereniging. En in een vereniging maken mensen keuzes. En die zijn leuk of zijn niet leuk. Maar ik vind, dat hoort erbij. Mm -hmm. um, en ik ben nooit boos geweest daarover. Maar wel verdrietig. Um, omdat ja, ik graag nog langer voor die bond had gewerkt. Ik werd nog steeds overigens voor die bond, maar andere dingen doen. Um, dus ik, de, de, het deed mij uh, pijn. Um, goed, het is ook wel weer twee jaar geleden ja. gelukkig. En wat was dat dan voor pijn? Nou ja, dat, dat, ja, het is nu toch eigenlijk het gevoel. Hè? Je wil graag het goede doen. En je, je zet je in. En je bent ook bereid om er hard voor te werken. Ik ben bereid om er hard voor te werken. En nou ja, dan kiezen mensen toch iets anders. En dat deed mij... Uh, ja, dat is de pijn die je doet. Ja. En dat, uh, ja. Ik, ik, ik, ik heb dertig jaar bij die bond gewerkt. Ik heb altijd gezegd, ik hou van die bond. Hè? Ik ben daar op een moment terechtgekomen, ja. Als, als jonge econoom mm -hmm. uh, vond dat een maatschappelijke organisatie... waar ik voor kon uh, ja, mijn hart kon maken. Ik heb daar fantastische dingen gedaan. Uh, heel erg met mensen samen kunnen ja, werken. En opeens moest u weg. Ja, en, ja het was niet helemaal opeens. Nee, maar ik goed, zei, wel een, ja. een, een afgewezen rotgevoel. Ja. ja. Heeft u op die manier gekeken naar Cohen... Want die heeft natuurlijk vandaag, of deze week, is hij ook weggegaan. Ja. Ja, ja. Kijk, wat ik heel erg goed vond van Job Cohen... is dat hij het helemaal op zichzelf betrok. En dat hij zei, uh, ja, ik ben tekortgeschoten. Um, nou, dat vond ik heel dapper dat hij dat zo deed. Um, er is natuurlijk ook kritiek geweest. Dat mag ook. Maar ja, Laat we nou wel wezen. De Partij mm -hmm. van de Arbeid staat er in de peilingen niet goed voor. En um, dat is natuurlijk niet alleen het werk van Job Cohen. Maar hij wordt er toch als eerste op aangesproken. En um, ik vond het heel jammer dat hij vertrok. Want ik vond hem en vind hem inhoudelijk een fantastische uh, man. Ik heb uh, een aantal keren echt goed naar hem mogen luisteren. Mm -hmm. En dan inspireerde hij mij uh, in het politiek handelen. En tegelijkertijd snap ik ook wel dat de politiek vandaag de dag ook wel over andere dingen gaat. En dat het een heel, ja, ja misschien wel wijs besluit van hem was om te zeggen, nou, uh, laat het maar een ander doen. Maar ik vond het wel erg jammer. Er staan nu een aantal uh, mensen, er staat nu een aantal mensen te trappelen hè, om fractievoorzitter te worden. De komende dagen kan dat toch. Er zijn er nu drie, drie mannen. Uh, u bent natuurlijk een expert, hè, als, als oud vakbondsman in lobbyen. Je eigen belang of het belang van je werknemers naar voren brengen bij werkgevers. U bent ook fractievoorzitter geworden in de Partij van de Arbeid in Noord-Holland. Dus wat zou u die mannen adviseren? Hoe kunnen ze zichzelf? Wat, wat, wat voor advies heeft u voor ze? Nou, volgens mij zijn het de drie kandidaten, alle drie uh, doorgewinde politici... met veel meer politieke ervaring dan ik. Uh, dus, uh... Nee, maar soms kan iemand van een wat betrekkelijke afstand juist iets heel zinnigs zeggen. Nou ja, kijk, ik denk dat veruit het belangrijkste is: uh, blijf bij jezelf. En dat. Ja, maar dat is een zijn... cliché, als ik zo ver aan mag zijn? Nee, dat is geen cliché. Nee, dat geloof ik helemaal niet. Dat, dat moet je ieder... Kijk, de druk waaronder je kan staan... als je een verantwoordelijke functie hebt, is enorm. En dan zeggen mensen, je moet zus. En je, uh, mensen zeggen, je moet zo. Je zag het ook bij Job Cohen, hè, die op een moment ja de boodschap kreeg. Je moet daar meer staan in die kamer. En dat was een rol waar die af en toe toch wat ongemakkelijk... je zag hem ongemakkelijk zijn. En soms moet dat. En dan denk ik, ja, uh, dan word je gedwongen... Om, om niet bij jezelf te blijven. En dat is... Uh, uiteindelijk ja, word je daar toch ook weer op afgerekend. Dus ik vind het geen cliché. Heeft u een ik... voorkeur trouwens voor een van de drie... die dan nu in elk geval zich bekend hebben gemaakt? Nou, als ik die had, zou ik die niet uitspreken. En deze fase. Nee, ik vind de partij A weten we niet wie alle kandidaten uh, zijn. B moet iedereen zijn eigen afweging daarin maken. En uh, ik mag op een moment ook stemmen als lid van de Partij van de Arbeid. En, uh, nou ja. Maar u gaat lekker niet zeggen wie dat dan wordt? Nou, vind ik te vroeg. Goed. We gaan voetballen. He? <laughs> Helemaal opgelucht bent u. Uh, RKC speelde tegen Vitesse, of speelt nog steeds trouwens. En die wedstrijd uh, wordt gade geslagen door Frank Wilaert. Nou, ik neem aan nog steeds 0-0, toch? Ja, dat had je me wel gehoord. Precies. 18 minuten zijn we onderweg. Het is nog 0-0. Het is ook nog geen spektakelstuk, moet ik eerlijk bekennen. Eén hele grote kans hebben we gezien. Die was zo op aangeven van Meijers voor Schet. Die was er helemaal door. Wachten vervolgens op een beweging van doelman Veldhuizen van Vitesse. Alleen, die beweging kwam er niet. En Callas, de centrale verdediger van Vitesse, was dermate snel... dat Schet ineens de bal van de voet geplukt zag worden. En daarmee was de kans van RKC verkeken. Ze houden elkaar redelijk in evenwicht. En dat zien we terug op het scorebord. Want daar staat gewoon... De cijfers 0-0. Tot half 9 twee dingen van Omroep Max. Met Margreet Rijntjes. Ja, en mijn gast vanavond is Xander den Uyl, voormalig vakbondsman. Nu Partij van de Arbeid fractievoorzitter in uh, Noord-Holland. En vicevoorzitter van het ABP, het fonds dat deze week bekend maakte. Dat ze vanaf volgend jaar waarschijnlijk een half procent gaan korten op de uitkeringen. En dat valt eigenlijk nog mee, want als je goed kijkt zijn er ook fondsen die zelfs wel tot 10 procent gaan korten. Nou, veel mensen zijn boos. Even luisteren naar wat reacties. Die honderden miljoenen zijn in feite gewoon weggesluist. En uh, uh, wij willen gewoon ons geld terug. Tuurlijk zijn ze boos, ja. ja. Volgens mij komt er op een gegeven moment een gigantisch tekort aan de pensioen. Dus ik maak me wel zorgen of ik in de toekomst ooit nog recht op pensioen zal hebben. Ja, ik maak me verschrikkelijk veel zorgen. En ik vind het zo verschrikkelijk oneerlijk. Men heeft mij vroeger verteld... Elke maand wordt er voor jou een bepaald bedrag weggelegd. En als je straks 65 bent, wordt het bedrag in stapjes uitgekeerd. Welvaartsvast. Mooi nummer hè? van Ben Kramer. U blijft heel stil, zie ik. Nou ja, u vraagt of ik een mooi nummer vind. Nou ja, nee, maar ik goed, u kijkt heel zuur zo van nee. Want het is heel vervelend allemaal, zo kijkt u. Ja, natuurlijk is het ook ja. vervelend. Kijk, wij hebben in Nederland een fantastisch pensioenstelsel. En tegelijkertijd hebben wij. En ook ik, want ik draag er al langer verantwoordelijkheid voor. Um, Nagelaten om mensen voldoende te wijzen op de risico's die erin zaten. Ik bedoel, kan ik allemaal oh. verzachte omstandigheden, want dat ging natuurlijk heel lang heel erg goed. En nu gaat het minder goed. Ja, en dan worden wij met dit uh, geconfronteerd. Ja, en dan krijgen we deze reacties. U zit daar naar te luisteren, u wordt er stil van. U krijgt een, een nou, beduidend vergreinige uitstraling dan daarnet. Ja, nu gaat u weer lachen gelukkig. Maar dat, wat doet dat u om te horen? Nou, ik vind het. Um... Ik vond het een heel moeilijk besluit om medeverantwoordelijkheid te nemen... voor uh, een eventueel besluit tot korting van de pensioenen ja. bij het ABP. Um, ja, dat, dat vond ik heel lastig, omdat ik um, kijk, eigenlijk dat besluit niet wil nemen... Uh, en toch ook denk, ja, ik ben verantwoordelijk. Mm -hmm. uh, en verantwoordelijk ben je in de goede en in de slechte tijden. En dus als je een moeilijk besluit moet nemen, moet je ook niet weglopen. En, en, dan, niet en dan verschijnen er boze brieven. Hè? Ja. Bijvoorbeeld van uh, de partij 55PLUS. Ja. Die is gewoon kwaad op u. En die zegt, ja hallo, u als oud vakbondsman bent u nou helemaal blaadtafels. U moet zorgen dat wij ons geld houden. Ja. Uh, kijk, wat wij moeten doen, uh, wat ik ook dus moet doen, is belangen afwegen. Uh, ouderen uh, die zeggen ja wij worden gekort en we hebben toch altijd betaald. Jongeren zeggen uh, wordt de ruif niet leeggevreten. Uh, nou uh, allerlei groepen die hun eigen belang in gedrang zien komen. Uh, en dat ja de, de, het is onze zaak, mijn zaak, om die belangen af te wegen ja. en daar verstandige besluiten over te nemen. Ja, maar het is heel wrang voor die mensen. Um, en heeft u daar voldoende begrip voor? Ja, ik denk het wel. Kijk, um, ja, kijk een ander moet natuurlijk beoordelen of ik voldoende begrip heb. Ik oh. zelf denk dat ik voldoende begrip heb. Mm -hmm. Ik denk dat ik me in kan leven in de emoties en uh, de gevoelens van andere mensen. Ehm... Um, uh, ja, nee, omdat ik in mijn leven ook wel eens gekregen heb... dat empathie niet mijn sterkste eigenschap is. Hè? Want dat is het vermogen om je in te leven in, in de gevoelens van anderen. Maar... Um, uh, ja, ik, ik, uh, aan de ene kant doet het pijn. Ik zit ook een beetje te stotteren. Aan de andere kant... Um, ja, kan ik er ook heel rationeel mee omgaan. Want het is ook een zakelijk iets wat zakelijk geregeld moet worden. En waar je bezig met de vraag, moet het nou daadwerkelijk gebeuren? En hoeveel moet het? En hoe leg je het uit? En wat is de beste manier om erover te communiceren? En, um, dus daar zitten twee kanten aan. U zegt eigenlijk sta ik met mijn rug tegen de muur of we met z'n allen. Ik kan eigenlijk niet meer dan wat ik doe. Is dat eigenlijk wat u zegt? Ja, dat is wat ik uh, doe. Kijk, um, ja, ik vind wel dat er veel aspecten aan zitten. Hè. Dat, um, het beeld van de pot is leeg. de pot is helemaal niet leeg. We hebben meer geld dan ooit als AWP. Um, echt veel meer dan ooit. En tegelijkertijd, uh, ja, een deel van die discussie wordt ook veroorzaakt... door de regels die we in het land ja. hebben en hoe je met dingen om moet gaan. Nou, daar voer ik ook strijd op, want maar ik vind je regels niet goed. Maar is het zo dat u, he, juist u als vakbondsman, als oude vakbondsman... Ja. die daar zo ontzettend met hart en ziel voor gestreefd, he, gestreefd heeft... Dat, dat, dat kunt u het ten opzichte van uzelf helemaal uh, ja, accepteren, zullen we maar zeggen... Ja, en dat kan omdat ik echt geloof... Hè, dat, is een, dat is echt een rotsvotse overtuiging... dat je, en dat geldt niet alleen voor zo'n kwestie dit... maar ook in meer kwesties um, je verantwoordelijkheid moet nemen. En niet moet weglopen. Dat heeft mij veel moeite gekost door om dat te leren. En het kost me nog steeds moeite. Uh -huh. Want ik breng liever een leuke boodschap dan een moeilijke boodschap. Um, dat ben ik niet uniek in, geloof ik. Maar ik doe het wel. Ja. En want als ik dat niet zou doen, dan moet ik met de staart tussen de benen weg. Dus als het een lastige boodschap is, en in dit geval is het een hele lastige boodschap. Misschien moeten wij in 2013 de pensioenen wel korten. Dan kun je zeggen, het is maar een half procent, maar het is toch een korting. Um, dat is een lastige boodschap, maar ik breng hem wel. Ja, ja. en weinig empathie, hè? want dat uh, werd er dan, u zegt, dat, daar krijg ik vaker om mijn oren. Is dat waar? Bent u weinig empathisch? Nee, dat vind ik niet, uh, maar ik ben wel eens ongeduldig. Uh, dat, dat is ook wel iets veranderd in de loop der tijd. Maar ik was een ben altijd een beetje, ja, een beetje ongeduldig, maar maakt sommige mensen het gevoel van je bent niet geïnteresseerd. Dat is niet zo. Nou, iemand die u ook van dichtbij heeft meegemaakt... dat wordt ongeduldig, dat ken ik, van Edith Snoei. Uh, want wat zij zegt ook is, behalve ongeduldig is hij... ook heel goed in staat om uh, met emotie, wel degelijk emotie... Uh, en betrokkenheid, maar toch uiteindelijk precies wat u zegt... een uh, beslissing te nemen. Even nog wat ze daarover zegt. Hij is altijd druk bezig, ongeduldig. Dus als hij hem moest hebben, bij wijze van spreken... dan ging niet bellen terwijl hij nog in de auto zat... terwijl hij op het parkeerterrein zijn auto parkeerde... Uh, altijd met uh, 100 dossiers tegelijk bezig. Uh, heel nieuwsgierig. Uh, als hij bij mij op de kamer kwam, dan kon hij bij wijze van spreken ongegeneerd in een dossier staan bladeren. Altijd bereid tot meedenken over de dingen die jou bezighouden. Dus daar altijd uh, tijd voor maken. En dan toch ook tegelijkertijd vanwege de emotie en de betrokkenheid die hij heeft, toch altijd met een gezonde afstand kunnen analyseren. Heb ik een hem altijd voor bewonderd. En ik heb er natuurlijk ook heel vaak gebruik van gemaakt. Ja, ongegineerd in die papieren rommelen. <laughs> Meneer de Nijl nou toch? <laughs> ik ben wel heel nieuwsgierig, ja. Het is wel iets afgenomen, maar ik was altijd wel... Ik ben er ook wel eens op aangesproken. En er zat geen, en er is geen kwade wil in. Maar ja, ik ben ook ongeduldig, nieuwsgierig. Uh, maar wel ook betrokken. Lijkt u op uw vader eigenlijk? Ik lijk uh, net zoveel op mijn vader als op mijn moeder, denk ik altijd. Dus daar zijn een aantal overeenkomsten en ook grote verschillen. Is dat, dat strijden voor de zaak, hè? voor de goede zaak? Ik bedoel, ja. u heeft natuurlijk toch ja. het pad van de maatschappelijke betrokkenheid. Is dat, is dat er met de paplepel ingegooid eigenlijk? Ja, zowel mijn moeder als mijn vader die uh, waren bezig uh, Met ja, maatschappelijke verandering, maatschappelijke strijd. Mijn moeder in, in vrouwenemancipatie, maar ook gewoon in de buurt. En, en van alles. En mijn vader, uh, ja, bekend politicus. En daar heb, je, heb ik wel wat van meegekregen. Mijn broers en zussen ook. En ieder op hun eigen manier. En geeft u dat vervolgens ook weer door? Um, mijn kinderen... Um, ja, die, die zie ik op hun eigen manier uh, daarmee omgaan. De ene maatschappelijk geïnteresseerd, en de andere uh, toch veel meer vakmatig geïnteresseerd. Um, maar ook de politiek? Zitten ze ook in de politiek of zijn ze geëngageerd op die manier? De ene wel, de andere niet. Nou, ik heb drie zoons, dus. Uh, ah, uh, lekker druk. Wat zeg lekker druk, drie zoons. Ja, ja ze zijn <hijen> inmiddels bijna. De, de twee van de drie zijn uitgevlogen, he, zoals dat heet. Maar. Um, ja, ik zie in mijn kinderen stukjes van mezelf. Ik zie ook stukjes van mijn vrouw. Hè. Dus um, Zoals dat is goed ook. Ja. U zei net hè, nog heel even dat pensioenfonds, Want dat is natuurlijk hè, een van uw belangrijke taken op dit moment. En bovendien gaan die korten. Voor een heleboel mensen heel belangrijk. Ja. Um, uh, u zei, ja, het ging natuurlijk een tijd heel goed met die fondsen. Ja. Um, in die tijd is er ook heel veel geld door overheidsinstellingen teruggevorderd. Een beetje onduidelijk waar dat geld, of dat ooit teruggegeven is of niet. Moet u daar eigenlijk niet achteraan om dat terug te krijgen? Um, nee, want er is, um, er is niets... Teruggenomen. Het is jarenlang een te lage premie betaald, vinden we nu. Maar we hebben daar in 1993 een akkoord over gesloten. En waar iedereen naar kijkt is de periode van jaren 80, begin jaren 90. Maar wat men zich onvoldoende realiseert is dat toen het probleem ja, in feite in een deal uh, is, uh, is afgemaakt. En, en daar kan uh, eigenlijk niks meer aan gedaan worden, kortom? Nee, er kan helemaal niets meer aan gebeuren. Dat ja, is ik, gewoon... Ik, dat was, is... Ik, ik was er helemaal dichtbij. Hè. Ik heb dat allemaal van dichtbij meegemaakt. Weet precies hoe het uh, liep. En ik, ik zie ook wel de boosheid van de mensen. En zeggen, ja, maar dat geld moet terug. En dan doet het me soms wat pijn om te zeggen... maar ik kan niet anders. Ja, het ligt iets genuanceerder. Ja. Ik was erbij. Ik wist precies hoe het gegaan is. Tot slot... U, uh, u heeft een enorme carrière natuurlijk achter de rug. U doet van alles. Er komt een uh, hele mooie plek bij de FNV. FNV nieuwe stijl. Zou het iets voor u zijn de voorzitter worden? Nee, nee. Ik ben volstrekt content met wat ik doe. Uh, ik hoop dat we nog een tijd te mogen doen in bestuur van pensioenfondsen, uh, in de provinciale staten van uh, Noord-Holland. En ik, uh, ja, dit is voor mij op dit moment uh, ja, ja, fantastisch wilt. werk. Nou, Dan we wens ik u ontzettend veel plezier ja. en succes de komende tijd... met al die banen die u heeft. En we wachten af wat het wordt met, met uw partij in Den Haag... wie de fractievoorzitter wordt. U ja. bent waarschijnlijk net zo nieuwsgierig als ik. <laughs> Dit was hem, de uitzending met Sander den El, politicus... oud vakbondsman en nu dus vicevoorzitter van het ABP... en van de Partij van de Arbeidsfractie in de Staten in Noord-Holland. We gaan luisteren naar de uitzending van BNN Today met vandaag... Lisbeth Staats, jouw première, of niet? Inderdaad. Wat leuk nou. Oh, heel erg leuk. En vanavond... Wij ziet er helemaal klaar voor. Leuk. Wij gaan het vanavond in BNN Today natuurlijk ook over Prins Frizo hebben. En we hebben het over het vertrek van Job Cohen. En dan vooral, wie gaat hem opvolgen? Verder goede muziek, leuke gasten, maar dat hoor je straks wie dat zijn. Nu eerst het nieuws van half negen met Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS Journaal. Alfa aan de Rijn herdenkt op 9 april de Schietpartij en de ridderrol van een jaar geleden. Burgemeester Eenhoorn houdt een toespraak en Lisbeth List zingt een lied en er wordt een gedenkteken onthuld bij het winkelcentrum. De herdenking op tweede paasdag duurt een uur. Op 9 april 2011 schoot Tristan van der Vlis zes mensen dood en daarna zichzelf. Iran heeft de productie van verrijkt uranium opgevoerd. Dat staat in een rapport van het Internationaal Atoomagentschap. De uraniumproductie is de afgelopen vier maanden verdriedubbeld, zegt het agentschap. Het verrijkte uranium zou in de buurt komen van de kwaliteit waarmee een atoombom kan worden gemaakt. Europa breidt de sancties tegen het regime in Syrië uit. Zo worden alle tegoeden van de Syrische Centrale Bank in Europa bevroren. Dat is besloten op een topconferentie in Tunesië. Nederland beschouwt de Syrische Nationale Raad voortaan als een legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk. En twee buitenlandse bedrijven hebben serieuze interesse... in een doorstart van autofabriek Netcar in Born. Volgens vakbond FNV gaat het om een Europese en een Chinese partij. Netcar, moederbedrijf Mitsubishi en het ministerie van Economische Zaken... nemen drie maanden de tijd om met de overnamekandidaten te onderhandelen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. VNN Today. Lisbeth Staats. Het is vrijdag 24 februari, 2 minuten over half 9. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het een B&N today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties zaten wij in onze ma In BNN Today sluiten we iedere vrijdagavond de week af. En we hebben het natuurlijk over Prins Frizo. Vanmiddag werd bekend dat hij ernstige hersenschade heeft opgelopen... bij zijn ski-ongeluk. En de vraag is of hij ooit nog bij bewustzijn komt. Maar er was ook ander nieuws deze week. Job Cohen maakte bekend op te stappen als fractieleider van de Partij van de Arbeid. En daarmee is de campagnestrijd binnen de partij losgebarsten... want wie wordt zijn opvolger? En verder hoor je deze vrijdagavond hele fijne muziek. Met liefde uitgezocht door Luc Iking. Luc, hey. goed dat je er bent. En je hebt het druk vanavond... want natuurlijk heb jij ook de hele week het nieuws gevolgd. En vanavond horen we van jou de hoogte en de dieptepunten. Maar eerst, wat viel jou het meest op in de topics deze week? Nou, er was dus heel veel nieuws. Eh, PvdA, Friso. En daarnaast was er in Brussel was het ook echt enorm spannend. Europese ministers van Financiën die besloten daar over de toekomst van Griekenland. 130 miljard is er naartoe gegaan. Um, Z zegt dat we niet te vroeg moeten juichen. En dat zeggen ze op een hele bijzondere manier. Maar let op, het is misschien een beetje als in je plassen. Het voelt even lekker warm, maar daarna is het heel vies en koud. Dus de deal kan de markt nog wel echt heel slecht bekomen. Ja, en sindsdien kan ik dus ja. nog wel aan één ding denken. Hoeveel Weet hij hoe het is om in zijn broek te plassen? Misschien willen we dat wel niet weten. Nee. En op vrijdag geeft Joris Kreugel zijn geluksdubbeltje weer weg. Herkennen jullie deze sound? Ik niet. Het is uh, Ivan Perot. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar hij is een van de zes kandidaten die aanstaande zondagavond mee mag doen aan het Nationaal Songfestival. En hij is de meest onbekende van alle kandidaten. Dus ik geef hem mijn geluksdubbeltje. En zometeen hoor je wie mijn twee gasten zijn vanavond, maar eerst de sport met Robert Meder. Ja, goedenavond. Twee nieuwelingen in de oranje selectie, Luciano Narsing en Ola John, gaan mee naar Engeland voor de oefenwedstrijd komende week. Bondscoach Bert van Marwijk ligt zijn keuze toe. Dat zijn twee spelers die ook allebei het overzicht bewaren in de eindfase. En ze hebben ook laten zien, onder druk, dat ze nog steeds een behoorlijk niveau halen. Straks en langs de lijn meer inhoudelijk de analyse van Van Marwijk. Nu ook vast zijn mening over het nieuwe uitshirt van Oranje. Gisteren gepresenteerd... Het zwarte shirt. Ik heb bij Dortmund alles eens meegemaakt... Uh, dat er, ik geloof ik, 80.000 uh, supporters het niet met het shirt eens waren. En nadat we een paar keer hadden gewonnen... had iedereen dat shirt aan. Uh, ik vind het een mooi shirt. Ubi Manuelson mag dat shirt straks ook aantrekken. De middenvelder van AC Milan is geselecteerd. Dat gebeurde de laatste jaren vaker niet dan wel, trouwens. We gaan hem straks bellen. En dan uh, zullen we het ook hebben over de Italiaanse topper. Morgen Milan tegen Juventus. Dat tussen 10 en 11 uur en langs de lijn. Meer voetbal. Op dit moment is in de eredivisie... Die de wedstrijd bezig van RKC tegen Vitesse. Frank Wilaert is in Waalwijk. Goeiedav Frank. Hallo Robert. Uh, 35 minuten zijn we onderweg. Het is nog 0-0. En uh, zo spannend als de stand is, zo spannend is die wedstrijd eigenlijk ook. Vitesse heeft, uh, nou je zou eigenlijk nog niet eens een kans kunnen noemen... een schot van Boni uh, laten zien. Hij uh, verlengde zijn contract afgelopen week ineens. Terwijl iedereen dacht dat hij reinig was. En uh, uh, dat hij eigenlijk liever weg had gewild in de winterstop. Nou ja, hij verlengde zijn contract met een jaartje. En nu loopt hij weer lachend rond. Maar kansen krijgen is er voorlopig nog niet bij tegen RKC. De beste kans was voor de ploeg uit Waalwijk... Schet, maar die wachtte dermate lang met uithalen... dat Callas er nog een slijding uit kon gooien op de bal. En daarmee was de kans voor RKC ook verkeken. Het is niet al te best vandaag in Waalwijk. Tot nu toe althans. Goed, nou veel voetbal dus in langs de lijn met deze wedstrijd. En verder ook nog uh, ebm Manuels. heb ik al gezegd. Maar ook de opmerkelijke stap van Johan Cruijff... om adviseur te worden bij een Mexicaanse club en aandacht voor de opening van het nieuwe wierderseizoen... morgen met de Omloop, het Nieuwsblad. Dat was het. Dankjewel. Luc, wie is onze eerste gast? Ja, dat hij verkleed op jaagt. dat weten we wel, hè? dat is wel bekend... maar dat hij ook verkleed bier drinkt, carnavalskraken, zingt en op de huishoudbeurs rondloopt... dat is nieuw voor ons. We vragen om uitleg... een de Alberto Stegeman. Goedenavond. Uh, ja, goedenavond, goedenavond. goedenavond Alberto. Goed dat je er bent. Ja. Zometeen moet je ons meer vertellen... over wat jij deed op de huishoudbeurs... Maar... Korte vraag, was dat een inspirerende omgeving? Uh, nou, dan moet je als man niet al te lang rondlopen. Oké. Okay. Heb je die foto's gezien? Ja, die, die foto's die, ja, die serie, uh, op internet rondgingen. Er ging zo'n ja. serie rond, ja. waarop van die treurige mannen stonden tegen zo'n hekje aan. Met een tas? Ah. Oh, ja, ja, ja, verschrikkelijk. Straks meer. Luc, onze andere <laughs> gast dan. Ook hij houdt wel van een potje verkleden tijdens carnaval. En uh, niet de meeste mensen... Of de meeste mensen gaan dan als piloot, als aard bij, Of als Lady Gaga, headbanger de banaan. Kan natuurlijk allemaal. Deze gast niet, nee. Hij ging als Tofik Dibi. Nou, dan kan het eigenlijk maar om voor één iemand gaan. Onze politiek man, Siebert van Linden. Hi, Luc. Ja, nee, het was, dat was wel het plan inderdaad. We waren ook met, met allerlei GroenLinks-mensen. Maar je weet natuurlijk, het liedje van, uh, van Oeteldonk is natuurlijk... Blauw, blauw, ik hou van jou. Vanwege de blauwe kielen. Okay. Dus uh, ik heb meerdere dagen nieuws, uh, zitten, maar... zitten, ja. zitten carnavallen. En het mooiste ben je natuurlijk wel... als je een Oeteldonk undercover in je eigen kiel kan gaan... met je eigen embleempjes. Dan word je tenminste niet herkend als iemand die uit het Westen komt. En dan kun je pas echt carnavallen. Maar je was als dus Tove daar... Dibi? Ja, nee, daar, daar, dat is dus wel het plan en dat hebben we ook wel gedaan, heel kort. Maar het is eigenlijk dus geen zak aan. Dat moet je gaan doen eigenlijk in Maastricht. Als je echt wil, goed wil verkleden. En ja. de mensen met wie we waren, waren vroeger groen links. En die durfden dan weer niet als Jolande Sap te gaan. Bang natuurlijk voor hun eigen uh, posities en dat soort dingen. Dus dan krijg je dat soort dingen. Dus uiteindelijk, ik heb het meest van mijn tijd heerlijk in, een uh, in mijn boerenkiel... met oetels erop rondgelopen. Nou, dankjewel. Straks Leuk praten toch? we daar verder over. Um, voordat we naar de muziek gaan luisteren, eerst nog even naar Frank Wielaert. Ja, want ik zei dat er niks aan was deze wedstrijd tot nu toe. Maar na 38 minuten is daar wel degelijk verandering in gekomen. Want ik, ik had het amper geroepen. En toen stond het ineens 1-0 voor uh, RKC. Rick ten Voorde schoot op doel. Zijn schot werd geblokt. Vervolgens Robert Braber schoot op doel. Zijn schot werd geblokt. En toen kwam Christian met de Hongaarse spits van RKC, in balbezit. En die schoot de bal via de binnenkant van de paal achter Veldhuizen. 1-0 voor RKC op eigen veld tegen Vitesse. BNN Today zet een punt achter de week. En we gaan ook muziek draaien, deze uitzending. En uh, nu mocht ik een keer de muziek uitzoeken als een soort van veredelde Eric Ton. Ik lijk er ook wel een beetje op, dat geef ik ook wel toe. Nou, dat, dat is ja, inderdaad ja, waar. Toch, hij zei het zelf ook al, dat doe jij maar. Heb jij ook een uh, tattoo? Nee, nee, ik heb geen tatoeages. Nee, nee, er zijn mensen die hebben ooit tegen mij gezegd, daar moet je niet aan beginnen. Want er staat echt, dat, slaat echt, dat slaat nergens op als jij een tatoeage zou nemen. Dus uh, nee, nee, dat ga okay. ik niet doen. Um, ik heb, uh, mijn eerste plaat is uh, een plaatje van Michael Kiwanuka. Dat is een Engelse soulzanger. En hij is echt, hij staat, uh, uh, hij is heel jong. 88, daar komt hij uit. En hij gaat echt de hit van dit jaar worden. Dus als, als geheel, hè. als zijn. En als het niet wordt, dat, dat dan, kan dat kan niet, je dat dan kan niet. De hele muziekwereld wacht op zijn album. Wat hij gaat doen op zijn liedjes. Het is prachtig, hij maakt allemaal hele mooie platen. En zijn eerste single is net uit. En heet Home Again. Tenminste, oh ja, Home Again.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 Mind just be full, so I close my eyes. Won't look behind, moving on, moving on. So I Wrong again. Wrong again. Wrong again. One day I know I'll feel strong. Geen hit gaat worden. Deze zanger, Michael Kiwanuka, eet ik het cd-hoesje op. Want <laughs> echt, het is prachtig. Hij won de Sound of 2012 in Engeland. En joh, de home again van Michael Kiwanuka. We gaan nog even naar het voetbal. RKC Vitesse met Frank Wielaert. Er is uh, nog twee minuten te spelen tot aan de rust. En die goal van uh, Nemet voor RKC heeft uh, Vitesse in ieder geval wakker geschud. Want het heeft inmiddels ook een serieuze kans gekregen. Via Ibarra, do brak door over de rechterkant van het veld. Uh, de, en de Ecuadoriaan schoot de bal zoek door. Alleen kreeg hij er toch nog een beetje tegenaan. En daardoor vloog die bal ineens omhoog. En via de lat kwam hij weer terug het veld in. En uh, Vitesse heeft daarna nog geprobeerd stevig aan te dringen. Nog een keer via het geprobeerd een kans te creëren. Dat lukte alleen niet. En nu is het dus eigenlijk die wedstrijd wel uh, opengebroken. Daar werd het ook wel een beetje tijd voor. Want het eerste half uur was niet echt om over naar uh, huis te schrijven. Bij de spitsen aan beide kanten waren eigenlijk niet of nauwelijks nog uh, in beeld geweest. Nu een doeltrap voor uh, RKC met uh, Zoet. Die de bal de diepte injaagt in de richting van Braber. De aanvallende middenvelder bij RKC. En dan wordt die bal doorgekopt in de richting van Nemet. Die verliest het duel van Annan. weer terug bij Vitesse. Annan. de Ghanese die bij de Afrika Cup de hele maand januari afwezig was. Hij haalde de halve finale met zijn land. Wel een opvallend verhaal trouwens. Ghana, want de bondscoach van Ghana, dat is een, een servieur. En die leverde vervolgens een rapport in bij de Ghanese bond. Dat zijn spelers heksen. Rij tegen elkaar hadden gebruikt in de halve finale. Om uh, zelf beter te laten, zichzelf beter te laten lijken dan hun ploeggenoten. Kortom, om zichzelf in beeld te spelen. Annan zat dus in die ploeg. En vandaag speelt hij weer gewoon uh, bij Vitesse controlerend op het middenveld. Apart verhaal, wat er allemaal van klopt. Weet ik niet heel precies, moet ik eerlijk zeggen. Maar Stefanovic heeft het officieel gerapporteerd. En het is bevestigd door de technisch directeur van Ghana. Want uh, hekserij is in Ghana niet echt ongebruikelijk. Heb ik me dan weer wel laten vertellen. En zo zijn we toch langzaam maar zeker bij uh, de Russen. Aangekomen nog een paar seconden te gaan. Maar eerst nog even een corner voor uh, de ploeg uit Arnhem vanaf de linkerkant van het veld. Maar telkens als het spel uh, stil ligt, moet Ed Jansen, de scheidsrechter, weer iemand van uh, een van beide ploegen aanspreken op dingen die eigenlijk niet mogen. Kasia was het laatste slachtoffer. Nu komt die hoekschop richting uh, de penalty-stip. En dan bij de tweede paal bijna binnengewerkt, maar uiteindelijk over de achterlijn... en krijgen we één minuut extra tijd in deze wedstrijd. Ik neem aan, gelukkig maar, dat deze wedstrijd is losgebrand... maar ik neem desondanks aan dat RKC de rust gaat halen... met een 1-0 voorsprong tegen Vitesse. Luc Ikink, het eerste grote onderwerp van vanavond. Waar gaan we het over hebben? Nou, uiteraard over prins Fries. Vanmiddag om 12 uur kwamen de behandelend artsen... met nieuws over de situatie van de prins. Hij was ongeveer 25 minuten bedolven. Daardoor is het tot een stilstand van het hart gekomen... Deze heeft ongeveer 50 minuten geduurd. Gedurende heel deze tijd werd de patiënt gereanimeerd. 50 minuten reanimatie is zeer lang. Men kan ook zeggen te lang. Geen goed nieuws dus en even later werd duidelijk dat de situatie extreem slecht was. Gisteren was voor de eerste keer een MRT-onderzoek mogelijk zonder de patiënt extra gevaren uit te zetten.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 of zelfs jaren duren. In Nederland kwam het nieuws over Prins Fries hard aan. Op Twitter reageerden mensen geschokt... en ook de professionele nieuwsvolgers hadden het toch even lastig. Redelijk teneergeslagen tenminste... Ik persoonlijk uh, ja, ben redelijk van uh, ondaan, om het ja. volgens mij zo te zeggen. Nou ja, er is hier natuurlijk alleen maar uh, pers aanwezig... en die uh, ja, waren, werden toch wel heel erg stil van deze mededeling natuurlijk. Ik liep op die tijd op, een, op de journaalredactie... en er zitten dus allemaal jonge mensen die elke dag met hm. nieuws bezig zijn... en die zaten er allemaal verslagen bij. Net als uh, ja, de rest van Nederland, om toch even uh, groot te spreken... Uh, hebben we allemaal hier de hoop gehad dat het misschien nog wel goed zou komen. Online was het natuurlijk ook het gesprek van de dag. Op Twitter was ook Jannetje Koelewijn topic. Hè. Dat is de journaliste die zo eerder deze week... heeft zij naar buiten gebracht dat Prins Friso... geen schedelbasisfractuur zou hebben. Nou, dat is slecht nieuws dus, Alberto Sievert. De berichten van afgelopen week waren steeds al niet goed... en ook niet heel duidelijk. Er werd maar weinig informatie gegeven. Hadden jullie verwacht dat dit nieuws over zijn gezondheid... nu zo slecht zou zijn, Sievert? Nou ja, je schrikt er natuurlijk sowieso van... Uh... Wat ik wel wist, dat, dat, dat wist ik nog een keer uit het verleden... is dat na vier minuten... je hebt voor vier minuten zuurstof in je bloed zitten. En als je dan al 25 minuten onder ligt... en hoe lang dan ook zo'n reanimatie moet duren. maar na, na vier minuten is het gewoon op in je lichaam. Dus dat, daarvan wist ik wel... Nou, dat, dat zal in ieder geval niet best zijn. Hoe koud hij ook wel niet is of whatever. Nee, maar we wisten uh, ook niet hoe lang hij precies zonder zuurstof was geweest. Hè? Nou ja, maar in ieder geval 25 minuten. En dan kun je ook nog wel 20 minuten helikopteren erbij doen. En dan is hij ook nog kennelijk in het ziekenhuis nog verder gereanimeerd. Maar ja, ook als je EHBO-cursussen doet... dan weet je dat ze meestal, gewoon als je op locatie bent... Na tussen de 25 minuten reanimeren. Daarna stoppen ze er gewoon mee. Dus je wist ook vandaag met 50 minuten. Dat is zo ja, uitzonderlijk. Ja. Soms doen ze dat wel eens op een intensive kerk. Ik vroeg dat ze nou een oude hoekcoach, die is traumatoloog. Um, en, en, en die zei ook van ja, in het ziekenhuis kun je, met echt, en kun je met heel veel trucjes... met heel veel apparatuur kun je misschien... 45 minuten doen, maar ja, dan is zo'n lichaam ook gewoon echt helemaal kapot. Gewoon eigenlijk. Dus je het zo lang reanimeert. Maar eigenlijk als je dat uh, op een locatie moet doen of onderweg... dan, dan, dan is het onmogelijk. Bij heel veel anderen zou dan al gestaakt zijn met het reanimeren. Dus ja, dat is zo slecht nieuws. ja. ja je, je zei het al, bij heel veel anderen zouden dan al gestaakt zijn. Uh, wat is er precies gebeurd? Wat waren de overwegingen, denk je? Dat weet je niet, maar ik kan me in ieder geval voorstellen... dat als je daar op locatie bent en je bent lijfwacht... of je bent reddingswerker, dan ben jij niet degene die gaat beslissen... ik ga bij deze persoon stoppen met reanimeren. Zoals je dat misschien ja, bij anderen wel zou doen ja. na zo'n cursus. Um, en ja, er zitten misschien ook wel heel ethische kanten aan... hoor, dat, dat het gewoon heel moeilijk is voor een arts om te besluiten... wie besluit nou uiteindelijk om te, te stoppen. Me, ja. Ga dat maar eens uitleggen. Ja. Ja. ja, je weet het niet. Alberto, wat doet dit nieuws met jou Doe je het horen? Ja, veel in die zin. dat, ik bedoel, Het is gewoon iemand die je uh, van televisie uh, kent. En je wordt ermee grootgebracht. En uh, 43 jaar. en uh, Ja, het betekent ook dat je, dat je denkt, het kan zomaar uh, uh, gebeurd zijn. En uh, ik vind het vooral echt heel erg, uh, heel erg triest. En uh, dat houdt je dan wel, uh, wel een week bezig. Drama voor die familie, hè? Want die familie moet nu toch ook aan keuzes gaan uh, denken. Ze moeten op zoek naar een revalidatiekliniek. En ik begreep dat dat in Nederland al sowieso heel lastig is. We hebben geen revalidatieklinieken voor coma-patiënten. Nou, volgens mij hebben we dat Boven juist wel. De Boven de 25 jaar. Ja. Daaronder wel, maar daarboven niet. En het herstel, als hij al herstelt, kan maanden zo niet jaren duren. Nou, mijn gevoel zegt, dit kan eigenlijk alleen maar slecht aflopen. Ja, ik, dat, dat gevoel deel ik eigenlijk wel. En uh, ja, de discussies komen straks natuurlijk ook, uh, ook op gang. van wat, wat moet je hiermee? Wat zijn de, wat zijn de kansen voor, voor Friso? En um, ja, de, om, om daar op een gegeven moment mee te stoppen. Want die discussie zal op een gegeven moment natuurlijk ook komen. Dat is natuurlijk dezelfde lastige keus die je, die je krijgt uh, als familie straks. Want er zijn een hoop mensen op tegen. En wat doe ja. je wel, wat doe je niet. En, en ze um, zijn zelf ook gelovig, tenminste protestants. Zeker. Ik weet niet hoe dat voor mebel geldt eigenlijk. Maar Ik zou ben... dat een overweging zijn nog? ik denk dat dat zeker meespeelt. Ik denk dat zij niet zomaar uh, uh, zullen zeggen we stoppen ermee. Dus dat, uh, dat, wordt, uh, dat wordt een heel lastig en ik vrees heel lang pijnlijk traject. Ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop dat we die discussie helemaal niet publiek gaan, uh, gaan voeren. En dat, dat mensen ook gewoon net genoeg zijn om dat niet uh, te gaan oprakelen of dat nou, uh, weet ik veel, uh, door een bos is van de EO die uh, met zijn schreeuw om leven komt. Nee, maar dat hoop ik wel echt. Ik bedoel, ja. hier zit zo'n bijna uh, ja, vanuit ranzige journalistiek gedacht lekker item in dat, dat, dat er ruimte voor zou kunnen zijn. Ik hoop echt niet dat we die discussie hier in Nederland gaan voeren, je je merkte ook Ik kan me niet voorstellen dat mensen dit doen in nee. Nederland, hoor. Nee. Vanmiddag merkte je al dat, uh, dat het nieuws dan naar buiten kwam... en dat, dat iedereen zo, zo zat van... oh ja, shit, dit is wel echt... dit slecht, dat kan eigenlijk niet. Dus je merkt al meteen een soort van afstand van... oké, back off nu en nu gaan we gewoon... De NOS uh, ja. vertrekt al hè, uit ja. weg, op ja. verzoek uh, van de familie. Nou ja, de familie verzocht om met rust gelaten te worden in deze moeilijke tijd. En de NOS gaf daar gehoor aan. We hoorden vanmiddag ook dat Frizo 25 minuten onder de sneeuw heeft gelegen. Eerst was dat nog 15 minuten. Dat hij 50 minuten is gereanimeerd, wisten we ook niet. Allemaal dingen die nieuw zijn. Siebert had de RVD dit al eerder moeten brengen, deze informatie? Uh, vanuit welk oogpunt gezien? Nou ja, dat het informatie is over Prins Frizo, die zij al wisten. En die ze nu na een week... Aan ons vertellen? Nou, waar ik me eigenlijk deze week heel boos over heb gemaakt... is dat het medisch uh, geheim eigenlijk voor Friso soms niet leek te gelden. Bijvoorbeeld uh, ook hoe de, de NRC daarover heeft bericht. Uh, en dus ik vind eigenlijk helemaal niet dat we dat recht op, dat, op die informatie hadden of hebben. En uh, ja dat daar nu mee gekomen wordt. Nou, dat is goed voor de duidelijkheid. En nu kan die discussie ook afgesloten zijn... maar ik vind helemaal niet dat dat informatie is die, waar wij recht op hebben... of uh, waar de RVD eerder mee had moeten komen. En jij, Alberto? Hoe is, zie nou, jij dat? Nou, ik denk wel dat het goed is geweest... dat ze vandaag uh, hebben verteld hoe het, uh, hoe het ervoor staat. Je krijgt toch... Uh... Um, uh, dat mensen, mensen zelf dat gaan invullen. Um, als er feiten naar boven komen en die worden iedere keer wel verteld... die gewoon echt niet kloppen en dat blijkt dan ook op zo'n zo dag... dan denk ik, nou ja, dat had je in elk geval uh, wel wel kunnen melden daar is eh, niets aan gelogen en daar is Friso eh, niet mee geholpen, maar, uh, maar uh, het is ook niet erg om dat, uh, om dat uh, te vertellen. Nee. Dus uh, ik, dat, dat had je best naar buiten kunnen brengen. Ja. Maar het was misschien niet eerder, omdat ze ook zeggen van nou, die scans moesten nog uh, komen. En als je natuurlijk aan het begin van de week zegt, nou is en 25 minuten heeft hij eronder gelegen en 50 minuten lang is hij gereanimeerd. Ja, dan, dan had je natuurlijk vijf dagen en falen gehad, maar ook bijna iedereen gezegd, nou de, dit gaat hij niet meer halen, terwijl ja, die testen er nog niet waren. Nou, maar het, het is zoals het is en je kunt dat daar voor. op dat moment omheen draaien, maar als iemand 50 minuten gereanimeerd wordt, waarom zou je daar uh, iets minder van maken? En daarmee komen we dan ook bij die discussie, die andere discussie van deze week. Uh, de verslaggever van de krant NRC, Jannetje Koelewijn... bracht naar buiten dat Friso geen schedelbasisfractuur zou hebben. Dat had ze gehoord tijdens een gesprek tussen haar man, Kees Tulleken... die neurochirurg is, en de arts die Friso heeft behandeld. Sieward, jij zat je echt op te vreten, hoorde ik. Ja, ik, ik ben, ik, elke avond bij, bij het eten lees ik uh, de NRC. Ik had er al uh, iets langer probleem mee, maar ik vond het... Zaterdag met het lezen het... tijdens het eten of met de krant? Uh, nou, in ieder geval om, om, om, om, om het zeg maar tijdens mijn eten wil ik gewoon rust hebben en daarom lees ik de NRC. Uh, dat is de laatste tijd wordt het steeds moeilijker, maar het, het, het wel zaterdag, was het wel heel bond, omdat er gewoon een sfeerverslag op uh, de voorpagina stond van een vrouw die een, een arts als man heeft, die kortom dus maar één bron heeft uh, daar een stuk over schrijft. Ze zei zelf in de wereld draait door twee bronnen, hè? Want ze het ja, van... omdat er nog een arts bij stond, maar dat is gewoon één bron, want dat is één situatie. Dus ja, dat, dat, je ziet en dat is ook een beetje mijn probleem. Ook bij hoor, Ik bedoel, Peter dat van Meers, de hoofdredacteur, die heeft nu al twee of drie blogs geschreven hoe die dat verantwoordt. En dan zie je dus wel dat soort steeds kleine, kleine uh, verdraaiingetjes zitten er steeds in. Net zoals bijvoorbeeld dat ze vandaag ze ja, we hebben niet geschreven over een CT-scan maar een MRI-scanner. Ik uh, zou zeggen, ja. ga naar NC.nl-ticket in. En, en, dat, en dat mijn probleem is eigenlijk met name is dat zij en een vrouw van een arts is en daardoor afgeleid beroepsschrijm heeft. En twee, dat ze net doen alsof het een afweging is tussen uh, zijn medisch beroepsgeheim, dus tussen de privacy... en het recht op informatie. En vooral aan dat recht op informatie. Misschien komt het omdat ik jurist ben, maar uh, heb ik me kapot geïrriteerd... omdat het gewoon niet bestaat. En daardoor wordt het een heel erg valse, uh, uh, uh, heel erg valse afweging. Omdat hij eigenlijk zegt, van, ah, er zijn twee hele grote grondrechten zijn onder druk. Maar dat is helemaal niet zo. Maar het verwacht was gewoon... jij dan niet wel dat... En jij bent kennelijk abonnee van NRC. Verwacht jij niet dat een krant voor jou uitzoekt wat ze weten. Als er informatie is, dat ze dat uitzoeken en publiceren. Nee, want uh, ik hoef niet... Ik hoef, nee, maar ik hoef niet, zeg maar, naast de overlijdenspagina in de NEC... hoef ik niet een soort van medische pagina... waarbij alle uh, medische records van bekende Nederlanders uh, uh, daar staan. Bovendien, het heeft helemaal geen publiek maatschappelijk belang. De, de, nou ja, ze zeggen zelf, we wilden uh, berichtgeving die er was geweest... of speculaties, wilden we het niet doen. We wilden het ja, een beetje corrigeren. En uh, nou, daar zijn ze behoorlijk fouten in gebleken. Dat weten we vandaag, ja. Nou, dat hadden ze toen ook kunnen weten. Want uh, Peter van der Meersje schrijft juist uh, vanmiddag... dat ze toen al is dat hij bijvoorbeeld 45 minuten gereanimeerd was. Nou, dan kun je echt niet meer stellen... Uh, ik ben geen arts, maar dan kun je echt niet stellen... dat iemand zonder grote beschadiging of uh, goed daaruit zal komen. Die kansen zijn dan zo ongelooflijk klein... dat je dan eigenlijk niet met goed fatsoen kunt zeggen... dat iemand er goed uit zal komen. Alberto, ergerde je jij ook zo erg als Siebert? Nou, ik uh, lees niet het NRC tijdens het uh, eten. Ik lees het NRC overigens wel eens. Dus. <lacht> um, ja, maar, wat kun je er nog over zeggen op het moment dat de hoofdredacteur en dat heeft hij vandaag uh, toch heel duidelijk gedaan uh, gezegd van ja dit hadden we gewoon niet moeten doen. Dat heeft hij niet gezegd. Op teletext staat nu dat hij uh, het betreurt dat er een um, beeld is ontstaan dat het redelijk positief zou gaan. Ja, ik heb zojuist zo uh, uh, gelezen dat wat ja. hij hier vandaag uh, geschreven heeft en als jij um, uh, ook te, deze man die zegt we hadden dit niet zo moeten doen. Nee, dat zegt hij niet. Hij heeft zich verantwoord. Hij zegt eigenlijk, onze feiten kloppen. En de manier waarop we bericht hebben gegeven, uh, klopt ook. We hadden er ook mee moeten komen. Dat is onze taak. En voor die afweging sta ik nog steeds. Het enige waar ik van baal, is dat die Kees Tulkens heeft gezegd dat hij het heeft, of zijn motief. Uh, uh, waarom hij het heeft gedaan, de rechtvaardiging dat uh, uh, mensen gerustgesteld moesten worden, dat hij zich daarvoor verontschuldigt. Dus alleen maar over het motief van tulkens verontschuldigt hij zich, maar voor het stuk absoluut niet. En dat nou, hij zegt wel, ik heb het even opgezocht. Hij zegt wel dat, dat ze. Deze uh, laatste zin in onze ja, verontschuldiging. Uh, maar we stellen vast dat we door de vorm van onze berichtgeving en door transparante motieven van onze bron toe te lichten. Onbedoeld hebben meegewerkt aan een te positief beeld over de toestand van de patiënt. En dat betreuren we zeer. Dus ze hebben wel enigszins een soort van spijt op de manier waarop ze. Gebracht ik hebben. denk als je die man nu op de man vraagt van zou je dit nog een keer gedaan hebben, dat hij zegt nee. nee dat dus lees dat ik, ik in zijn, ik ook, in zijn ja, verhaal. Tussen de regels door. Gaat en Hij gaat ook een extern iemand... volgens mij geen bureau... maar hij laat iemand van buitenaf de zaak onderzoeken... over hun berichtgeving. Nog heel even snel naar... een beetje raar om daar al over te praten, maar naar de toekomst. Wat voor gevolgen heeft dit? Uh, al werd er ook koninginnedag. Beetje raar, maar... Werd al afgesproken? Ja, ik, ik, ik begrijp het wel. De discussies daarover. Ik, ik weet niet of je het helemaal af moet gelasten. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, dat je het programma gaat aanpassen daarom. Uh... Ik hoorde Jeroen Snel, uh, koningshuisdeskundige die net ook in de quote hoorde. Die zei hij verwachtte echt dat het zou worden afgelast. Dat, dat dit zou zijn van ja. Dat, nee. Hij was er altijd bij. Dit is het moment altijd dat Frieseau te zien was voor de bevolking. Dus zal het wel afgelast worden. Nou, als de familie worden. besluit dat te doen, dan hebben wij dat te respecteren. Hm. Komt de koning eens naar mijn geboorteplaatsje? Nee, oh, ja. dat is helemaal terecht. Nee. Nou, tot zover. Na negenen praat ik verder met undercoverjournalist Alberto Stegeman... en onze politieke man Sievert van Lienden. We hebben het onder andere over Job Cohen... die deze week opstapte als partijleider van de Partij van de Arbeid. En we bespreken nog even het relletje rondom het televisieprogramma... 24 uur tussen leven en dood. Het VU Medisch Centrum wil dat RTL het programma stopzet... en RTL heeft daar gehoor aan gegeven. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie. NAC-ADO. Je ziet hem bijna lijn eigenlijk op. Nee, dan wordt hij van de lijn gehaald. Roda, de graafschap. Dan is Schiep op de paal en dan in de ribaut. TGV Herakles. Dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zeg. En NEC Groningen. Die zitten gewoon hier. Met je adem beneden om naar te kijken in te luisteren. En ook om kwart voor 9, Juventus AC En NOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1.